Zit van der Linde met het NOS-journaal. Duitsland betaalt definitief de kosten voor coronapatiënten uit Nederland en andere EU-lidstaten die in Duitse ziekenhuizen behandeld zijn. Dat zeggen woordvoerders van de Duitse en Nederlandse ministeries van Gezondheid tegen nu.nl. Het gaat om miljoenen euro's. De Duitse minister Jens Spaan noemt de tegemoetkoming een voorbeeld van solidariteit.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 De VS bevriest alle tegoeden van Carrie Lam, de leider van de regering in Hongkong, en tien andere hoge Chinese ambtenaren. Aanleiding voor de strafmaatregel is de omstreden veiligheidswet voor Hongkong, die een paar weken geleden door China werd doorgedrukt. Een Chinese handelssecretaris waarschuwt dat het besluit gevolgen kan hebben voor Amerikaanse bedrijven.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 Minder vlees eten, korter douchen, eerst een trui aantrekken... voor je de verwarming aanzet, dat soort dingen. En Dat zijn allemaal kleine stapjes die toch hopelijk onze wereld een beetje kunnen redden. Fuck you. <lacht> Ik moet lachen, sorry. Welcome, my dear, dear friends. Let the party begin. Yes, Toepak op Top de radio, fijne toestel op aanstaan. Ja, we gaan weer lol maken met een scherp randje. En um, misschien helpt dit... Jezus, dus wat, wat dan weer, hè? Oh, die komt hier aan trouwens. Oh, wat lekker. Oh ja, ik, zie, ik, ik voel die sneeuw gewoon al nu al. Oh, wat heerlijk, dat koelt wel een beetje af. Ja. ja hoor, heerlijk. Het valt ja. net naar beneden allemaal. Koelt het ook toch lekker af. Ik zou heel erg die sneeuw. Ja hoor. Ja precies, er komen kinderen af. gaan, gaan sneeuwballen gooien. Ja, helaas, dat is niet zo, dames en heren. Het is uh, code oranje. Wat is het ook alweer? Uh, code uh, nou ja, rood, denk ik, volgens mij. Het is echt zware shit, man. Waar we hier zitten? wat die, die tweede golf zit eraan te komen. Ook dat? En tussen die tweede en die derde golf zit de mui. Zal daar vooral passen als ik jou was? Dan word je zo mee, te, te, te, mee gezogen. Dus ja, ja. Ja. Precies. Maar blijf wel op afstand, want in de buitenlucht... Je kan zo besmet worden. Dat is echt zo gevaarlijk in de buitenlucht. Ook. Ook? ook? Ja, echt Je moet En moet je in iemand zijn gezicht praten gewoon? Nee, ik zeg hem als je elkaar wil besmet, even een tip in de buitenlucht. Dichter bij elkaar. Nee, even dichter bij elkaar. En ja, en dan even. Dat moet je doen. Dan kan je elkaar goed besmetten. <laughs> ja, maar, nou, maar. Je hebt er wel diep over nagedacht. Ja, heel diep moet het van binnen komen. En waar we ook natuurlijk op met z'n allen aan moeten. Je gelooft het al, aan de helm. We moeten een helm gaan dragen. Tegen een spat spathelm? Nee, nee, nee. Dat is sowieso We hebben een mondkapje op, God. zonnebril op en een helm. Het schijnt dat takken ook naar beneden kunnen vallen. En daar, dat is een hele grote kans. Een grotere kans namelijk aan dat je besmet wordt met het covid-virus. Dus ja, ik denk toch wel een helm. Oké. Okay. Ja, jij bent niet ingelezen, zie ik al. Nee. Nee, nee dat wordt nog tijd om je in te lezen, hoor. Maar ik ga gelijk beginnen. Ja, precies. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is CFM. Leefd. Ja, zeker. We nemen straks even de cijfers door, want ik zie dat heel veel mensen toch uh, in paniek zijn. Geen paniek, man, Geen nee, nee, nee, nee, nee, paniek. Ja, niet, man. Nee, geen paniek. Ik durf niet. Nee, Je durft niet, maar je nee, kan nee, toch nee, even nee, naar buiten gaan. Nee, ga nee, nou even nee, gewoon even frisse nee, neus halen. Nee, nee. nee, nee, nee, nee. nee Blijf maar binnen. Nee, nee, mens, zou toch al, jeez, stom mens. Ik denk die willen wel even naar buiten frisse lucht, maar die vinden ze dood als ze er iets oplopen. Nee, Durven niet meer naar buiten? Nee, nee. Ik bedoel, wat zei Rutte ook alweer? Dat is echt. Tegen hen. Wil ik vanavond zeggen, ja? als te veel van jullie de regels aan de laars slappen, ja, ja, ja. dan ja. zitten we binnenkort allemaal weer binnen. Dat is goed, natuurlijk. Dat is de oplossing, met ze alle binnen zitten, met goede uh, airco, goede ventilatie, dan kan je elkaar gewoon niet besmetten. Uh, ja, ik vind sowieso dat uh, de mondkapjes, ja? hè, er is heel veel gedoe over, maar ik heb wel zo van op het moment dat je dus altijd een mondkapje op moet, heb ik geen zin meer om ergens heen te gaan. Nee. Dus dat werkt ook al heel erg. Ja. Uh, ja. Nou goed, je hoort al, we zijn er nog niet over uitgesproken. Straks meer eerst maar even een stukje muziek om even tot rust te laten komen. Heel oh, graag. Naar altijd non-stop. We hier Swimmer. Hastily. Ze heeft een album uit en daar staan meer singles op. Dit is wel het beste, moet ik zeggen. Het andere vind ik altijd wel heel erg zoet wat ze maakt. Maar ja, goed, dat, dat kan. Het kan niet allemaal wilde muziek maken zoals ik dat graag zou willen. 10 minuten over 18 in Zornig-Zandvoort. Ik zou zeggen: uh, kom op de fiets. Maar dan moet je zelfs nog maar even afwachten of je een plekje hebt om je fiets neer te zetten. Want dat wordt tegenwoordig ook allemaal in vakken geplaatst. En ook de motoren. Vandaag een heel stuk in de Telegraaf gelezen te over de, de motoren. Dat het echt afzien is met zo'n motorpak aan. Maar je wil natuurlijk niet in je korte broek gaan. Nee, als je een ligt je helemaal lopen. Echt helemaal, dan. je uit die energie. Maar goed, eh, en dan kan je steentjes peuteren. Maar ik, gewoon, ja, die motorrijden die staan dan zeg maar even in de file te wachten... of bij een stoplicht. In de file kan je er nog langs, maar bij een stoplicht moet je stoppen. En dan kan het toch redelijk oplopen, die temperaturen. Ja. En dat mondkapje kan je er gewoon weggooien. Want dat, daar maak je, maak je dan helemaal geen kans Dat Dan maak je het, uh, kans dat je oververhit raakt. Uh, dus uh, eh, Ik zou zeggen, uh, hou je aan de regels. En als het even kan, blijf thuis. Nou. Maar wel in de tuin dan. Er zijn, uh, er zijn van die beachcamps, yeah. gisteren uh, had ik zo van nou ja, ik wil naar het strand en we waren vorige week vrijdag ook naar het strand gegaan toen zijn we speciaal helemaal naar zuid gegaan, want daar komen de auto's eigenlijk niet echt, nee, nee. dus dan, uh, dan heb je veel minder mensen, zeker ja. als je helemaal aan het eind bent, want met je auto wil je niet te ver lopen, nee. maar uh, met die beachcamps is het wel erg handig, want toen zag ik ook van hey, uh, zo rond uh, 19, 20, 21, 22, daar valt het wel mee. Hoeveel mensen er zijn? Ja, en, uh, dus dat, dat je denkt, van, nou, ik kan toch ruim zitten. Dus dan hoef je ook je niet te plaatsen als je in Zandvoort woont. Ja. En we hebben eigenlijk gisteren heerlijk op strand gezeten. Maar dan zijn we er ook pas een uurtje van half vijf. Ja. Maar zo'n vroeg zie je dus wel gewoon dat er mensen al gaan zitten om acht, negen uur. Ja, dan ben je om drie, vier uur ben je ook wel klaar. ben je helemaal gebakken en gerookt. Ja, het is de bedoeling dat je om een uur of twaalf, tussen twaalf en twee, op het strand gaat zitten. Want dan is het echt uh, het, het beste en gezondste. Het ja. heetste van de dag om daar te gaan zitten. Ik krijg een hele mooie geblisterde huid. En daarna moet je de, de, de toespraak van Rutte aanhoren. En dan, dan kan je het ook beter aan. Het verzuft dat aan te horen. Ja? Ja. Gewoon het, elke, hetzelfde riedeltje eigenlijk, zeg maar. Nee, ja, het is handig om aan het eind van de dag naar de strand te gaan. Ben ik met een je eens? Doe ik ook. En ik ga meestal vaak naar het Naakstrand of daar vlakbij in de buurt. Als ik ja, mensen bij me heb die niet uit de kleren willen. Hè? Ja. Ik praat dan heel erg. Dan probeer ik ze wel te overtuigen. Dat ze de kleren uitdoen. Maar dat lukt me dan niet. Dan denk ik, nou oké, okay, dan gaan we aan deze kant wel zitten van de Naakstrand. Ga je er wel naakt? Nee. Even ja, deurie. Ja, ik, ik, ja, dan moeten zij ja, ja, ook naar. He? Voor oh, het hoort wat. Ik kan er een sokje omheen doen, natuurlijk. He? Ja, dat, is, dat kan nog wel, ja. ja. Ja, dat is wel een aardig idee nog. Nou, ja. we gaan vanmiddag of, of, misschien of weer. een mondkapje. <gacht> ja, daar zag ik laatst ook wel leuk op van. <laughs> dat is niet de meneer, stond erbij om je mondkapje te dragen. Maar wel ja. creatief. Ja, zeker. Weten. Dat is waar. Nou goed, we in, hebben niet. In het Zeeuwse dorpje Hoek, nog eventjes ook een corona-achtig nieuwsje. Want de supermarkt in het Zeeuwse dorpje Hoek heeft winkelwagens voorzien van fietsbellen. Oh ja. leuk. Oh, de klanten ja, ja. kunnen daarmee andere waarschuwen dat ze afstand moeten bewaren. Ja, want je weet het niet. Je kan het ja. op elkaar rijden. En uh, de supermarkt-eigenaar Erik Ruben, die zei ook tegen Omroep Zeeland... nou, ik dacht, we moeten er toch gewoon op een ludieke manier mee omgaan. Ja. En de uh, actie is wel serieus bedoeld, maar wel wat een knipoog. Nou, ik vind het wel leuk. Oké. Okay. Nou, toch? Ja, ik, uh, ja, in die supermarkt, dat is... Ja, dat, dat rijdt echt op elkaar met die, winkel, met die mandjes ook, weet je wel. Ja. Het wordt nu wel bewezen dat al die, al die winkelwagens... hoef je niet schoon te maken. Het is allemaal onzin. Het gaat ook echt van dingen die de lucht heen gaan. Dus alles wat ja. neervalt, dat, dat gaat ook dood, geloof ik. Dat, dat kan je ja. niet door de smet raken. Ja, ik ben, vorige week ben ik uh, ook in de supermarkt geweest. En dat had ik uh, na, na het radioprogramma. En ik dacht, van, ah, het is wat drukker. Ik doe, gewoon, ik doe gewoon een mondkapje op. En dan kijken mensen naar mij. En dan zien ze allemaal van, oh ja, er was iets. Ja. Dat is dan wel grappig. Want je op, op die manier alarmeer je ze een beetje van... Ja, misschien moet ik hem ook maar eens opdoen in de supermarkt. Misschien is dat geen gek idee. Als mensen dat nou gewoon doen. Ja, ja, het is, het is... schijnt beter te gaan in ja, het is... Antwerpen. Om in uh, contact te delen met je medemensen doe ik ook altijd gewoon zeg maar, een mondkapje op... zonnebril en mijn hoodie eroverheen. En dan doe ik mijn handen in mijn zak... en dan steek ik mijn vinger ook zo een beetje vooruit. Zo? Nee, zo. En dan in mijn zak doe ik hem zo een beetje naar voren. Oh, dus dan denk ik dat jij de boel gaat uh, beroven. En dan zeg ik van... Hey, mag ik weer jouw brood kijk Ik een beetje, nou, ik kan natuurlijk echt mijn best doen om heel sexy te kijken. Maar daar zien je natuurlijk helemaal niks van. Nee. Maar ja, dat levert altijd hele mooie situaties op. Ja, ja, ja. Zeker. Ik dus, zou het uh... ook zeker filmen, dat soort dingetjes. Want dan kan je het naar de hand nog kijken hoe mensen dan schrikken van jou. Ja, het is leuk, want dat mag tegenwoordig allemaal. Dus nou, nog even afkoeling. Om dezelfde tijd doe ik dat gewoon even. In de krant vandaag te lezen. Ophef over exclusieve coronabonussen. Het verplegend personeel in het Saamse medisch centrum is woedend omdat waarschijnlijk de leidinggevende daar over de tijd hebben gemaakt of dus het wel overwerk hebben gemaakt. En uh, uh, daar hebben ze een bonus overheen gekregen. En dat is dan een soort coronabonus omdat het toch allemaal wat zwaarder is. Een coronabonus? Ja, coronabonus. Uh, dus nou ja, goed. Ja, de ziekenhuisopnames is ook uh, toegenomen, zeg ik. Ik geloof dat het er twee waren deze week. Twee hele? Twee hele. Wauw. Twee mensen dood, geloof ik. En ik begreep ja. ook dat uh, de intensive care dat er relatief weinig uh, coronapatiënten zijn, maar dat er wel iets van 450 gewone mensen liggen op de intensive care vanwege andere operaties en ongelukken. Maar is niet zo boeiend. En, ik uh, heb ook gehoord dat er iets in de Bajeroute aan de gang is, maar dat, heb ik niet, dat, vind ik, dat lijkt me niet zo belangrijk. Nee. Nee, nee het gaat wel echt om de, de virus. Daar moeten we gewoon goed op letten. Nee, nou, ik begrijp toch, we zijn er nog niet over uit hoe het allemaal zit. Straks onder andere een stukje geschiedenis in het tweede geveld. En zand zijn ze berichten. Wees eens even lekker rustig muziekje om buiten komen van die nacht. Jezus, mine, wat is het waar in mijn bed, zeg. Johnny's on the echt helpt tegen beginnende kilpijn is luisteren naar tobak leeft Life goes on when the lights, go out. All up, gotta come back lights go down i need more than just dreams to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 How you gonna scream without the voice? I can't think without the noise Meet me after midnight Crawl up on the rooftop Canvas burning up like stars in every sky Keep me in your thoughts like words We try to live by verbalizing something Hard to describe No free will without a choice How you gonna scream without the, the voice? So I can't Is best still. What you gonna do? Met Graham Coxon. Ja, dat is even wat anders dan ze normaal maken. Normaal is het altijd een beetje dans bij maar nu is het er een beetje gitaar. Doet een beetje aan Junkie XL denken, die was ook altijd een beetje van de dansen. Later heeft hij ook een beetje een soort gitaarplaatje gemaakt. Daarachteraan trouwens Bruce Vine en hij heeft een nieuwe zinglaagd Life Goes aan. En natuurlijk hoorden we hem erin zitten. Ja, die zat erin. Hè? Ja, geïnspireerd op Buffalo Springfield. Dat zijn de klassiekes die je allemaal weer hoort. Hier zit het ook in. Van Charles Rennie en het heet New York. Maar goed, zomaar even een stukje. Weet is natuurlijk weer een popgeschiedenis. Het is uh, de zaterdagmorgen. Fijne onze... toestelbaan staan. Sorry, wat wilt u zeggen? Ik zeg, door onze eigenste popprofessor, Wilko Ja wel hoor, ik zie er allemaal vooruit. Okay, uh, geef me wel even de tijd voor. Ik ben er niet zo snel in altijd. Ik, uh, denk ik. ik heb nu ook weer een plaatje op de playlist staan. En het klinkt zo bekend wat het nou is... Ik kan het gewoon niet achterhalen. Nou, wie weet komt het allemaal nog. Dat ik het straks weet. Ik zit te kijken waar ik het ook weer in mijn had staan. Oh, ik zou het misschien alvast even kunnen laten horen. Dat mensen denken: van, ja, waar, waar lijkt het ook weer? Om even luisteren. Dit klinkt zo bekend. Doen, doen. Dit is een oud plaatje. Dat dacht ik al. Nee, dan wordt het nieuw in één keer. Maar goed, dat komt straks. Die Rijk in tweede uur past. Stap wat een cliffhanger dit zeg. Wie is het dan? Dat vertel ik nog niets. Goed, we kijken even. Heb je hem echt gevonden? Nee, ik heb hem nog niet gevonden. Ik heb hem in mijn hoofd, maar ik weet de titel niet van de nummer. Nee. Maar ik kan hem zo zingen. Ja, hoe zingt hij dan? Zingen? La la La la la la la la la la la la. Okay. Ja, ja, dat zegt nog niet zo. Ik moet teksten horen. De primavera. Oké, okay, we hebben al tekst. Kijk, het komt langzaam in tweede gefelijke. Ja. Het is echt een. Heel, het is een soort Jessie nummer. De, is het dit Stan Gets of zoiets? Stan Gets? In die nee, kant johan, zit ik johan, een beetje nee, denken. Het, het is iets in de. In de uh, in, in, in, net zoals uh, die, die, die, die Braziliaanse liedjes en okay. zo. Oké, nou nog één keer dan. Ja, ja, dat zit er in dat dat herken ik. Nou goed, we gaan nog op zoek. Je begrijpt het al. We hebben vanuit dit uur een klusje om dat allemaal uit te zoeken. Goed, Jolande is ook van de rare berichten. Ja, ik ben dat zeker van de ik rare, rare plan, berichten. Het gaat soms en, over over uh, hele rare dingen. Uh, nou ja. ja ga even koffie halen. Ja, ga even koffie <laughs> halen. Maar er is uh, goed nieuws. Want er is een Brit en die blaast op zijn trompet tot er geen coronapatiënten meer overlijden. De Britse veteraan Paul Goers die blaast al 130 dagen achtereen De last post op zijn trompet. Oh maar en God, hij, heeft ja, gezworen, hij heeft gezworen pas te stoppen... wanneer in het Verenigd Koninkrijk... geen coronapatiënten meer overlijden. En elke avond uh, komt het live op Facebook. Hij draagt het op aan de medewerkers... van de National Health Zat Service. Zat hij wel buiten, hopelijk? Want, ik heb geen idee. Als hij zo lang aan het blazen, bent... wat ellende komt er uit die trompet dan, joh. Ja, er komt zeker. al een kwijl uit, uit lopen en zo. Ja, ik denk dat hij misschien wel gewoon binnen doet. Ja, het is het is een een... Maar in het Verenigd Koninkrijk... zijn inmiddels 46.000 uh, 46 mensen ruim overleden. Yep. Dus dat is natuurlijk wel veel. In Amerika zijn ze over de 106.000 heen. Ik heb geen idee. Ja. En Wereldwijd, maar dat, ik houd dat wel een beetje bij. Want wereldwijd is het wel zo dat het, uh, in, uh, in acht dagen... dat er bijna 48.000 mensen zijn overleden. Dat is wel veel in acht dagen. Ja, oké. Okay. Over ja, de hele nooit... wereld, hè? Ja, over de hele wereld. Ja, ja. ja, goed. We kijken nu naar die cijfers natuurlijk. Maar kijken we normaal ook altijd naar die cijfers. Hoe het normaal gaat. Ik kijk daar nooit naar. Dus dan hoor je dit soort cijfers denk je... Jezus, mina. Ja. Het is echt een killer virus. En dan hoor je wetenschappers waar heel rationeel over praten. Die denken van, nee, dat is geen killer virus. Dan had het echt de pest moeten zijn. Antwoord... Ja, maar ik kijk ook naar Worldometer. Ja? En als je naar Worldometer kijkt... dan zie je daar ook de mensen die uh, overleden zijn aan, uh, aan uh, besmettelijke ziektes. Ja. En dat ja. staat los. Dat hebben we het vorige week ook over. gehad. Dat staat dus los van... Uh, van de ziektes als uh, cholera en zo, die staan er los van. Okay. Dus dan denk ik van ja, da, da, da, daar zit dus toch wel een hoop corona in. Dus dan zijn het er veel meer, want dat zijn er 6,5 miljoen of zo. Oké, okay. kijk, dus dat is, nou is wel veel. veel. Dat is wel heel veel. En dat nou, schrik je wel een beetje. Nou goed, op of als je echt nog op een andere, zaak, andere manier naar de zaak wil kijken, moet je eigenlijk gewoon even. Uh, Maris de Hond uh, googelen en dan kom je op zijn Maris de Hond. Covid virus kom je ja. terecht. En die heeft even andere insteek op de, de cijfers. Ik wil niet zeggen dat hij de waarheid in pand heeft, maar hij kan het wel redelijk relativeren. sterftecijfer is flink omhoog gegaan, omdat het namelijk een of de verzorgingstehuis een verkeerd uh, airco-systeem hadden... waardoor ja. ze heel snel besmet worden. En als je dat, die cijfers dan over heel Nederland heen trekt... dan krijg je een verwrongen beeld. Dat je denkt van... dat heeft niks meer te maken met het feit dat we heel veel het strand op gaan... of dat we elkaar opzoeken. Dat heeft veel meer te maken. Dat dus die mensen een verkeerd uh, airco-systeem hadden. Ja. En die besmetting zegt ook niks. Want die besmetting kunnen kan onder, onder hele jonge mensen zijn. Die jonge mensen hebben bijna geen klachten. Alleen die jonge mensen moeten weer geen ouderen aansteken. Dus, ja, ja, dat is het moeilijke. Dus het is nog een aardig idee. Alleen... Blijf ventileren, dat hoor ik de hele ja, tijd. Ja, we hebben net al twee ramen wijd opengezet ja. hier. En de airco, ja, ik heb dan thuis wel zo'n uh, Tower of Power. Niet een Hour of Power, maar een Tower ja, of Power. is dat niet ook een Ione-killer of zo, noem je Nee, je nee vind? hoor, nee, dat maar is dus wel, als ik gewoon alleen thuis ben... kan uh, ik kan mezelf hooguit uitbesteden. dat is hartstikke eng. Ja, ik heb mezelf... Ja, ja, ik Ja, het is heel ja, erg nee, Maar niet er aan denken, zeg. Maar eigenlijk zit je over. toch wel heerlijk. cool te werken thuis. Met een uh, standje één, heerlijk. Ja, maar ik wou zeker. nog even vertellen: je ja, zei maar. dat er 6,5 miljoen waren die sterfgevallen door overdraagbare ziektes dit jaar op de ja. wereld. Ik doe even een leuk muziekje bedacht. De grond, ja. want dan je maar er het zijn, meer al, meer. zijn al 7.834.746. En iedere twee seconden komt er een bij. Maar, uh, maar ook, wat ik, ja, weet je, als je. Moet je maar eens gaan kijken naar worldometers.info.nl. Want dan zie je ook hoeveel mensen inderdaad uh, door HIV en, en, en kanker. Het is echt verschrikkelijk. Dat is echt afschuwelijk. Dat, ja. dat moet je gewoon hier over nadenken. Oh, oh, dit, is, oh, dit is door een schot, geloof ik. Dit is weer wat anders. Het heeft niks ja. te maken met corona. Ja, je, hebt ook nog, je kan ook zomaar aan een uh, explosie ergens overlijden. Dus, uh, ja, ja nou goed, daar straks nog meer over. Ik was wel over. onder de indruk van uh, onze minister... Uh, uh, die, die, die blonde minister van Buitenlandse Zaken... die heeft daar gewoond in, Roepen. Ja, klopt, ja. Uh, Sigrid Kaag. Sigrid Kaag ja. En daar was ik wel van onder de indruk ook, hoor. Ik vind het wel een... Uh, ja. ja, dat is heftig. Zeker omdat ze het ook in die taal nog een keer deed. komt het ook nog altijd weer even. Dat ze... Heb je dat gehoord? Ja, ze is... heeft het in die taal. Ja, ik ben... Uh, in, uh, dat heb ik niet gezien. Libanees, heet het aan Ja. Heeft het, dus sprak ze het uit en dan, dat echt, dan zie je echt haar betrokken... en nou daar ook veel meer. Goed, ja. straks de dus ze berichten... Echt een hele belangrijke zaken, gewoon. Het hoeveel mensen mag hier op de fiets, en hoeveel mensen mag hier op het strand rondlopen. En Je hoort het straks al, je bent toegeliefd. Ice cream kisses, baby. je your Mercedes, The radio is Ik denk het ook wel. Als ik daar moet denken, wat zal mijn favoriete uh, nachtmerrie nou echt zijn? Ik heb wel een idee van. If you can yeah. use the mask oh, ja, close ik, to ja. each other, if ja, you're in ja, a group, ja, I ja. would put it on. Ja, precies. Ja, dat zal mijn favoriete uh, nachtmerrie zijn, denk ik. Als hij zijn masker nou, opzet, hij heeft hem altijd wel al op. Gewoon. Hij is gewoon eng. Hij is gewoon, is gewoon echt een hele enge man. Gewoon. Hij zegt ook hele rare dingen. Wat zei die laatste ook weer? Nou, over domme en uh, slimme mensen heeft hij natuurlijk al gehad. Oh, ja. Hij zei van, ja, mijn experts hebben ernaar gekeken naar die explosie in Beirut. En wij denken toch echt dat het de aanslag is. Dan dacht ik, Ja, is goed. Goed om dat te zeggen. Ja, vind ja, Hele goede ja, ja. tekst ook gewoon. Ja, het is echt om deze moment... En die vijf woorden, people, ja? man, woman, ja? television, computer. Zo, hoe goed hij was met zo'n een of andere test, weet je wel? Oh, Oké. Okay. Oké, okay, dat uh, heb ik gemist. En hij, had, hij was uh, echt absoluut de beste die die test gedaan had. Ja, die gewoon echt, het, was, het, het kon hij gewoon niet meten hoe een, hoge score die hij had. Kon hij Kon ook meten. een olifant herkennen, dat kon hij ook. Oh. Dus nou, ik heb uh, een hoge pet van een hem. Olifant. En een e olifant. Een ezel, kon hij die ook wel herkennen? Ik denk Nou, het. zijn eigen soort moet je toch kunnen herkennen, ja, hij is zou geniaal, denken. vindt hij zelf. Ja, hij is echt geniaal. Hij is echt een narcist. Ja. Hij is ja. echt on ongelooflijk. Ja. Maar waarom zou je in Gossam zeggen dat het een aanslag is in Beirut? Maar, waar, maar waar, waar, waarom deel je alles met de wereld? Waarom, waarom je regeer... zei ik ja. Ik bedoel, de, de hele mensen, de mensen marsen daar in paniek. En ze zeggen, nee, volgens mij is het een aanslagwoord. Ja, bedankt. Dat is echt uh, steun. Wo woorden van steun. Ik echt, dat heb ik nog goed. Je berichten. Ja, sorry, we waren afgeleid. Maar uh, Zandvoortse berichten. Drie gewonden op de zeeweg. Dinsdag rond 11 uur s avonds. Uh, ja, auto met een uh, aantal inzittenden vlogen uh, uh, de bocht uit over de kop. En ze, dat was bij camping De Lakens. Ze zijn tegen een elektriciteitskast zijn ze aangekomen en uiteindelijk gelanceerd en op het duin. En kwamen wel weer op de vier wielen terecht. Politie en brandweer is erbij geweest. Zes ambulances. En drie van de vier inzittenden zijn het ziekenhuis overgebracht. En een druksest afgenomen. En positief op THC. En verder niet, ja, THC. En verder een verder zwaar beschadigde auto door Berger. En eigenlijk nee, heel enge rijstrook allemaal afgezet. Oké. Okay. Echt. <coughs> Voor de hulpdiensten in Zandvoort is het natuurlijk hartstikke druk. En uh, ja, de KNRM moet ook, ook af en toe bij Almering... zo snel mogelijk moeten ze de reddingsboot naar zeven voeren om de boot te lanceren. Het is dus essentieel dat de bootcombinatie een vrije doorgang heeft. Maar ja, helaas, er staan ze dus gewoon overal fietsen. Het wordt wel met waarschuwingsborden en beleidingen duidelijk aangegeven... dat die boot erdoor moet. Helaas worden die nogal eens door strandgangers genegeerd. Yeah. Dus uh, ja, er was dus een... Uh, fiets en uh, die is gewoon echt uh, door, die twee, de, door, door, door die uitdruk van de KNRM is die gewoon geraakt door de Seatrack. Dat is een voertuig dat de reddingsboot naar zee brengt. Oh ja. Helaas komt de schade dus gewoon echt voor rekening van de eigenaar van de fiets. En toch is de KNRM niet blij met dit soort incidenten. Vandaar nogmaals een extra waarschuwing. Plaats geen rijwielen op de strandafgang van de KNRM. Ja. Dus deze weg... De strandafgang moet vrij blijven voor de KNRM, maar wordt gehinderd door de fietsen. Ja, logisch. Er worden nu tegenwoordig ook labels geplaatst op de fietsen om de eigenaren te waarschuwen. Wat een werk weer ook, hè, gewoon. Ja. Maar goed, Vast eh, op je fiets, want voordat je weg... ja. ...is hier helemaal een gruzelement. Echt helemaal niks meer dan. De reddingsbrigade. heeft een uh, dukke, dukke tijd gehad. Ze uh, zijn de afgelopen tijd honderd uh, keer in actie gekomen. Het ging onder andere over 23 zoekgrachten. kinderen die ook weer teruggekomen zijn bij hun ouders. Waar er 23 waren dus. 17 personen uit het water hebben ze gevist. En ze zijn ook weer onderzocht door ambulancepersoneel als het water wat ze binnen hebben gekregen. En uh, vrijdag, drie keer toe, uh, persoon vermist op het water. En die is uh, nou, later weer teruggevonden. En ze zijn echt tot laat uurtje zijn ze actief hè? En mensen van de reddingsbrigade doen het gratis. Ik roep het altijd meer, omdat ik er heel veel respect voor heb. En het kost ons soms geld, hè? parkeergeld. Eh, eigen broodjes, dat soort dingen. En ze moeten nog contributie betalen. Hè. Het is gewoon een soort vereniging waar je lid van bent. En ja, bij vereniging moet je ook in contributie betalen. En dat moeten zij ook. Dus ze uh, gaan niet de idioot lopen doen tegen die gasten. Ze kunnen gewoon iedereen redden of weet ik van wat ze doen. Dus dat is even, uh, om, even goed om dat te, te zeggen. En verder, uh, een C-kliniek kan je volgen. vooral voor kinderen... En dan kunnen kinderen de gevaren van de zee leren. Uh, jo Pot, heb ik dat nog goed gesproken? Jo Pot? Nou goed, ze is 30 jaar al onderwijzeres en ze weet alles over zwemmen. En uh, afgelopen zondag heeft ze een try-out gedaan om te kijken of het interessant is om kinderen alle gevaren en dingen te, weten, uh, te laten weten over het water. En dat viel goed en aanstaande zondag doet ze dat weer. Het is bij de spot, kost wel 30 euro, uh, dat begint op 1 uur. En dan kan je daar inschrijven en dan gaat zij je alles leren over uh, de muien en de stromingen en hoe je op zee moet gedragen. En, ja. en, uh, nou, dat is heel goed. Zeker weten. Uh, vannacht is er ook een auto over de kop geslagen. Want jij ja, had het over eentje die was. Uh, oh, dinsdag was dat. Dinsdag, hè? Ja. ja. ja. Maar vannacht is er een uh, auto over de kop geslagen in, in de Lineestraat. De twee inzittenden raakten licht gewond. De bestuurder is aangehouden, want uit een blaas bleek dat hij echt uh, te veel had gedronken. En dat is rond uh, kwart over uh, drie s'nachts. nachts. Met zijn bijrijder. En uh, ja, het is, uh, de bestuurder is meegenomen. En daar moet dus uh, echt gaan blijken in het politiebureau hoeveel hij echt heeft gedronken. Ik wil echt, ik wil cijfers zien. Yes, ja, jij ja, bent echt van cijfers. Het ja. lijkt net of hij zijn auto heeft willen parkeren bovenop die boom. En toen zakte hij door die boom in. Ja, zoiets ja. Ja, zo ja. lijkt dat. Echt een boompje geraakt, echt allemaal op nou, zijn hoed. Ja, Ze mogen hartstikke blij zijn dat ze nog uh, uh, licht gewond zijn. En, uh, en uh, ja, die auto, ja, de verzekering gaat dit niet uh, Nee, nee, je gaat het niet betalen. Ik ga het niet betalen. Ik kan je die boom nog shaken. betalen. Want ja. die boom, je moet er nu geplant worden. Had heel groot kunnen zijn. En oh mijn god! En dat heeft veel invloed op de CO2 uitstoot. Gast. Het is duidelijk waarvoor je leeft nog. Om geld te beuren wat dan aan de gemeente kan worden gegeven. Nou, om je mag weer. wel heel blij zijn gewoon dat, dat je geen ander hebt aangegeven. Dat is ook Want... nog even zo, ja. ja. Ja, maar goed. Jonge lui die willen soms ook iets wilds doen. Ja. Ja. Ruil Winkel van Sinkel doneert de goede doelen. Ondanks de sluiting twee maanden. en Er is toch drie donaties gedaan aan hulphonden... hersenstichting Senior en uh, Vereniging Zandvoort. Nou, ik leef ze al aan elkaar. Maar goed, er zijn drie dus donaties gedaan. Ieder hebben ze 500 euro gekregen van deze ruilwinkel Winkel van Sinkel. En uh, Ze hebben geen overheidssteun. Ze krijgen spullen binnen. En je kan ook ruilen. Je hebt wel eens iets ge ja. ertoe gebracht en ja, meegenomen. Ik heb van de week, heb ik, uh, vorige week heb ik weer uh, wat gebracht. Ja? En dan, uh, ja, dan mag ik een dingetje uitzoeken. Nou ja, ik heb nu een van de jasjes meegenomen. Maar hij stinkt mij te veel. Die, die, okay, die, die gaat kan, misschien weer terug. Die kan, die kan, die die kan gewoon in de bak. Kan. Hè? Ik kan hem, gewoon weer, terugbrengen, je kan hem ja. gewoon weer terugbrengen. En dan moet je weer wat meenemen. Oh, mijn god, hoe kom ja, het ik van de band af? Dan neem ik een boek mee. Of, uh, maar, maar dan heb ik inderdaad wat tien dingen of zo. En ja, het ruimt wel lekker op. Is ja, dat is wel een heel goed idee. Maar goed, uiteindelijk hebben zij ook heel veel mondkapjes gemaakt. Twee vrijwilligers hebben dat gedaan. En die mondkapjes hebben ze verkocht. En uh, nou ja, goed, daar hebben ze dus ook wat geld mee opgebracht. Okay. En dat is, is nu. Uh, er is geen persoonlijke overhandeling geweest. Overhandiging van het geld, die 500 euro. Van het goede doel. Dat hebben ze gewoon overgemaakt. Maar... Naar de, de, naar de rekening. Dus uh, goed. Ja, Kijk even bij de winkel, ruilwinkel van Sinkel. Klein hebben ze ook. Dus ik, klink, ik denk: hé, hey, daar moet ik even heen. haltestraat straat 17A. Ga er even heen. Goed voor de goede zorg. Tot ja, zover even... zitten, daar zaten eerst de Groene Zusters. De Groene dus Zusters. ongeveer: het is uh, echt uh, vlakbij de schoolstraten. Als je bij de schoolstraat de uh, afslag hebt, maar daar ongeveer aan de linkerkant is het. Okay, nou. Dat is wel handig toch? Hartstikke goed. Tot zover de berichten En dan hebben wij nu even een mopje muziek en straks geschiedenis. En nog meer leuke wetenswaardigheden. Oh, Someone else I found you and I found myself Mr. Mr. I'm Martin mm -hmm. Bet your to now call Dit door de Vabs. Yes, Marriage in Las Vegas. Ja, dat is altijd iets wat heel veel mensen leuk vinden. Maar ik blijf gewoon even in Nederland. Ja, de 50-plussers blijven gewoon allemaal thuis. Hè. Die gaan allemaal wat in de tuin doen. Nou goed, dit was een lekker plaatje in de zaterdagmorgen. Toebak leeft bijna alweer kwart voor negen in zonnig Zandvoert. En vandaag... Kijken we ook altijd even in de krant. En je hebt natuurlijk ook altijd van. Uh, ja, van, van, van, die, van die. Ja, er is natuurlijk nog geen vaccin voor het, uh, het klotenvirus. Maar goed, nu zijn het ook heel veel mensen. toch op zoek van. kan ik niet zelf iets doen? En je hebt natuurlijk ook altijd mensen die proberen de geld uit te slaan. Dus nu zijn er ook heel veel van die kwakzalaf, noemen ze dat. Er zijn ook mensen die gewoon alternatieve geneesmiddelen aan het zoeken zijn. Uh, dus het kan zijn dat je. ja, bijvoorbeeld. Het, het afbeelding van het virus. zeg maar. uitprint. en dan met de goede kant op je huid plakt. Dan kan je erop concentreren en dan misschien kan je je immuunsysteem wat een beetje een oppepper geven. Er zijn ook van die mensen die alleen goedjes op de markt brengen waar je dan aan moet, uh, aan moet snuiven. Nano zilver schijnt ook krachtig te winnen. Dus Nano zilver en een of de klein heel deeltje zilver dat snijdt dan de corona zo in stukjes. Okay. Hij moet er ook ergens aan hechten. Dus het klinkt wel weer logisch. Ja, ik heb geen wetenschappelijk rapport erover gelezen. Maar goed, en nu zijn er dus heel veel andere gasten die er een hoop geld aan Schaartjes, soms er meer. Ja, het doet moet me wel denken. En ze zijn allemaal niet big geregistreerd. Hè? Maar zou ik denk van ja, uh, ja het zijn ja, allemaal kwakzalvers, daar moet je niks van aantrekken. Maar ja, het kan je natuurlijk je geest wel sterken. En ik vind het een goed voorbeeld is dan bijvoorbeeld die Wim Hof, de Iceman. Weet je wel? Die heeft natuurlijk wel bewezen, met alleen uh, duistere virus, met zijn ademhaling, kan hij dus heel lang in ijskoud water vertoeven. Ja. Hij gaat de Kilimanjaro, geloof ik. Het is een of andere koude berg. Gaat hij beklimmen op zijn blote voeten in een kort, broek, kort broekje. Ja, heeft hij daarna? Dan loopt hij gewoon naar boven toe. Dat doet hij gewoon allemaal. En hij heeft ook gasten geleerd. Zo, maar jullie kunnen het ook. Ik ben... ja, je lichaam kunt, ja, die zal het niet krijgen dan. Want hij, dat, dat vroeg ik me af. Want ze hebben ook uh, gasten uh, een virus toegediend gekregen. En huh? dat, daar werden echt andere mensen heel erg ziek van. Maar die hij getraind had, die bleven gewoon gezond. En die kwamen er gewoon uit. Na een paar uur toen dacht ik van... Je, dus met, met je ademhaling kan je dus heel veel doen. Hè? Echt laag buikademhaling. Daar kan je heel veel kracht geven. En kan je immuunsysteem dus sterker maken. En ja, daar, hebben ze, daar valt hij op aan, zeggen ze altijd. Dus, dus die vrij. het gedeelte is... Waar, goed Als het gratis is, het is een klein bedrag. Dan zou ik het misschien toch wel doen. Dus het is gratis en een klein bedrag. En een klein bedrag wil ik best geven aan iemand. Ik denk van, nou, je moet dit of dat doen. Ja. Voor 2 euro uh, dan, uh, mag je het mee hebben. Ah, nou ja, oké, okay, hier 2 euro. Gast. Oh. Dat geef ik ook wel eens aan een zwerver. Hier, zwerver. Ja, ja, ja, ja. Ja, dus dat, dat vind ik wel zo. Maar ja, als het echt in de honderd euro's, is. Het een van een apparaat ook. Waar, waar je dan in moet ademen. En dat kan, de rest van je familie kan het ook gebruiken. Een of andere uh, mask of werkval, Dat ik van, oh ja, de hele familie er lekker in adem, weet niet. En die kost nog 300 euro. Mm, ja, dan is dus de hele familie dat... besmet en heeft hij de cure. Hij heeft yeah. de cure ja, ja, precies. Dan ga je nog een keer extra geld te hebben. Ja, maar nu kan ik het echt voor je oplossen. Goed, maak het ook allemaal niet uit. Iets anders. Ja, en er is een man vrijgelaten. Uh, in, uh, die zat uh, 27 jaar onschuldig in de Chinese gevangenis. Dus hij had. Uh, Kijk, want uh, de rechtbank deed in de provincie uh, Jiangxi oordeelde deze week dat het onvoldoende bewijs was. En uh, hij heeft ook gezegd die, dat de politie hem martelde om een bekentenis af te dwingen. En hij zou een forse schadevergoeding willen eisen. En de tijd die hij dus, het onrechten heeft doorgebracht is dus ongekend. Maar er staat helemaal niet bij waarvan hij werd. Dat vind ik dan wel weer jammer. Ja, dat is jammer. 27 jaar heeft hij... Uh, 27 oh, jaar. 27, Mijn god. Dat was een tijd. Ja, nou, voor mij moet je even uitzoeken waarvoor hij nog vast heeft gezeten. Want ja, er moet toch wel iets gebeurd zijn. Oh hier, voor de moord op twee jongens. Oké. Okay. Maar ten onrechte dus blijkbaar. Ten ja, of nou ja, ja dan ja. staat hier onvoldoende bewijs. Ja. Maar ja, hij wilde dus inderdaad dan de rechtbank dan uh, aan gaan klagen. Dus ja, 27 jaar levensberoving. Nou, 27 jaar, zeg maar, maal 50.000 euro. Nou, dan, uh, ja. ja. dan kom je toch ik weet. Ja, ik weet niet of je recht dan blij bent na 27 jaar. Ik denk dat je van echt dat van je leven gewoon... Ik denk gewoon... het wel heel blij dat je weer buiten bent. Dat wel. Ja. Ja, goed, het is, het is bizar. Het gebeurt nog steeds. Uh, dat hij in Nederland ook uh, alleen moordzaken die dan toch valse bekentenissen uh, Ja, maar hij zegt krijgen. dus ook wel, want het stuk gaat toch nog een stukje verder. Want uh, hij was op het moment van de arrestatie getrouwd had twee kinderen. Zijn vrouw hertrouwde trouwde enkele jaren. En zijn oudste kleinzoon is twaalf jaar. En uh, veel familieleden die herkenden hem helemaal niet na zijn vrijlating. Dus <lacht> ja, hij, vandaar dat hij dus echt, uh, echt wel... Uh, uh, Schadevergoeding wil. Het schijnt gewild? dat in China de meeste strafzaken eindigen in een veroordeling. Het ligt lag in Zo. 2016 op 99 Aha. procent. Oké. Liefst. Jawel. Ja, ja. Nee, ik snap het. Uh, Even, ik heb door. Er zijn er nog zoveel. Er zijn wel bepaalde uh, verhoormethodes daar. Ik denk dat andere. Ja. enge uh, je, als je, je de, daar nog een puntje aan kunnen Zeg, Als je in een werkkamp in moet, dan ben je niet eens verdachte. Dan word je al uitgebuit. Maar als je echt verdachte wordt, dan word je helemaal op een bepaalde manier behandeld. Ja. Je door jou bekend, maar krijg misschien misschien een werkkamp. Dan wordt het wat minder en wat milder. Nou. Even hemelse muziek hier. Zaterdagmorgen, dat heb je nodig. Maak je niet te drukken. het wordt weer kokend heet vandaag. Oh mijn god, de bel is weer gegaan, de alarmbel. Hebben heb je hier... Kylie in and the new single on the disco album Say Something. Ik wil ook blijven maar doorgaan met muziek maken. Wat? Wat? Hou we you? Yes, we are on. on the air hier bij Tubac Fijn Fijne toestel op aanstaan. We kijken even de wereld in. En natuurlijk... Ja. ja, ja, ja. En als ga naar huis. Ja, precies. Ga naar huis. Ga lekker binnen zitten. De ramen ook vooral dicht, want het is, die frisse lucht die schijnt... Dat schijnt allemaal niet zo goed te zijn. Dat is echt niet goed. Yes. Het is volstrekt onjuist. Ja, dat zou ik echt... Eh, ik wil zeggen... Tegen hen ja? wil ik vanavond zeggen... Ja, blijf gaan staan. Als te veel van jullie... De regels aan de laars slappen, ja. dan zitten we binnenkort allemaal weer binnen. Ja, yeah. Jazeker. Dus en let dan erop, gaat he. je economie nog verder naar de Filistijn. Ja, want er zijn heel veel besmettingen onder de jongere mensen. En uh, ja, nou goed. Uh, ja. Precies. Nou, goed. ik vind het economische gevolg vind ik ook wel heel erg hoor. Daar hoor je niemand over. Dan schijnt er gewoon ja, naar ja, een hele ja. van de grote boom te zijn waar we elkaar aan schudden. Dan komt elke geld uit. Echt helemaal geen punt. Nee hoor, maar die, ik liep laatst liep ik gewoon door Haarlem. En dan zie je toch bij die verse zaken alweer van te huur bij de panten. Dus ik denk als eerste nog wel, maar die redt het gewoon niet. Ja, iedereen moet gered worden. En mag wat koesten. En uh, maakt niet uit wat. We moeten ook al iedereen nabellen ook. Hè? Want, wat stond er ook weer weer? Voor één brononderzoek uh, stond eerst, wat was het, vijf uur? Hoor ik, weet je wel. Jij bent besmet en dan gaan ze al jouw contacten afbellen. Je, bent zelf, je kan zo ook helemaal niet praten verder ook. Dus bedoel, dat moeten zij allemaal voor jou doen. En uh, dan krijg je natuurlijk allemaal hele goede informatie van iedereen. Het is bevrijd om hele goede informatie te geven natuurlijk. En op zelf, daar stond vijf uur voor. Dat willen ze nu opschalen naar twaalf uur. Dus elke keer als er een besmetting is, wordt er twaalf uur voor uitgetrokken... om uit te zoeken wat de fuck you? Dit is toch niet te doen, dit. Je kan je toch niet serieus geld op ingezetten. Kan toch niet? Kan toch niet? Ja. <laughs> Ik denk nog even na. 500 besmettingen zijn er, weet je wel? Nou ja, dat is nu niet, maar dat was uh, volgens mij twee weken geleden zoiets. Je zou die allemaal af moeten bellen. En al die gasten moeten betaald worden. Zijn er nog vrijwilligers voor daar of zo misschien? Dat nou, misschien denkt? wel. Ja, dat zou er zijn wel kunnen. zoveel mensen bevlogen om dat te doen. Misschien moet je gewoon zelf bellen. Misschien is dat dan op elkaar gewoon een beetje helpen in deze moeilijke tijd. Hè? Goed, nou, ja, ik zie jij ook nog even verder kijken in, uh, in de bak van uh, leuke Vlaanderen. Ja, ja, toestandig... ja, ja, Mark van Rantzen is een Belgische viroloog. Ik ja, denk ja, dat dus ja, ja. ook... Uh, Via Twitter en zo. Het ja. is gewoon een, een leuke vent. Ja, hij leuk. zegt ook ja. van, ja, hij heeft nog geen tijd gehad om de kerstboom af te breken. Hij mag blijven staan, zegt hij gewoon ook. Nou, zeker met deze weer. Ja, zeker. Dat uh, vind ik wel prettig hoor. Ja, maar uh, Hij uh, heeft wel leuke, leuke berichten. En, uh... Dan krijg je dit weer gewoon. Ja. Dan krijg je dit weer. Ja, Hij zit op een rietveldkosteel. Een ah? uh, rood-wit-blauwe uh, rood rietveldstoel. Is dat dan een wit kostbare stoel? Ja, deze niet denk ik. Deze was gewoon van Cassina Die zou je kopen voor 600 euro of zo. Nou, dat vind toch wel aardig bedrag voor een Ja, okay, maar voor een van stoel is dat echt niets. Oh. Ik ben echt op de, de, de beurs geweest. Daar stond echt een stoel. Een, een krachtstoel En daar was 40.000 euro voor gevraagd. Ik. Echt? Ja. Het uit het zomerhuisje. Dus het is de eerste lichting. hè dus de eerste die uitkwam toen. Sta dus, uh, toen... je daar dan bij te kwijlen? Of, uh... Nee, ik heb niet zoveel met Rietveld stoelen. Niet deze rood-wit-blauwe stoel. Dat is, daar heb ik niet zoveel mee. Hij heeft wel een paar andere heel aparte stoelen gemaakt. Onder andere heeft hij er eentje gemaakt van een, uh, een vliegtuigvleugel. Uh, vleugel Metaal met gaten daarin. Okay. dat is een heel mooi principe. Dat is wel die zou je wel willen hebben? Ja, want ik weet niet hoe duur die is. Die is nog veel duur. Oh, die is meer oh. dan 40. Want daar geloof ik er maar een heel paar van zijn. Goed, nou, genoeg gelul over stoelen. Want daar vervel ik mensen altijd maatloos mee. Iets anders in de wereld. Nou, we doen eerst een stukje muziek. En het dan straks hebben wij... Duur. Ook wel bijna weer dus, uh, de niet de berichten. Maar uh, geschiedenis. Ik was het even kwijt, hoor. Oh, no. We're the same. Een grote hit, een oh. noemers hit. Oh. Jazeker, nou. nou. Dit vind ik dan niet. Klopt, die moet allemaal nog gebeuren. En hier wordt hij gewoon groot gemaakt op dit radio station. Blow the speakers up. En de band heet I Don't Speak French. Wat? Nou goed, ja, I Don't Speak French. Ja, ik weet ook niet wat je zegt. Ik doe me denken aan mijn dochter die op uh, Vinted uh, allerlei kledingstukken aan het verkopen is. En dan krijg je dus iemand uh, uit Frankrijk. En die begint dus in het, Frank in het Frans allerlei verhalen of allerlei vragen te stellen over het kledingstuk. Ze dus zegt, jezus, ja, ja, voor een paar euro moet je hier nog uitsloven ook. Zeg maar, nou, uh, dat wordt lastig. Spreek, spreek Engels. I don't speak French. Ja. Goed, verwijzing aan deze band die en we die net woordden. dat? dat Ving ze toen het Engels? Ja, nou, ze zegt, het gaat over zo weinig geld. Ik uh, skip hem niet, oh. af. <laughs> ik wacht wel op een andere kant, die Nederlands spreekt. Oh, oké. Okay. Ja, PVV stemt ze. Nee, of zonder gekheid. Oh, Nee, dat weet ik niet. Sorry. Sorry, sorry, april zei mijn me toch. Ik, uh, nee, ik zie je normaal niets. Neem het is helemaal niet waar. Nee, goed, ze, ze mag dit jaar wel stemmen trouwens. Ze is dit jaar 18 geworden. Ja, dus echt, ik ben echt benieuwd wat ze. De, wat of, ze de... of ze gaat stemmen, want ja. ga. is we niet eens. Ik ga... Als het te ingewikkeld wordt als skipper ze. Het. Dat ja, het. ja, dat zeg ik, dat klopt wel. Nee, ik ga wel op haar in praten dat ze wel moet stemmen. Ja, en dan moet ze wel echt zelf... Ik ga niet uh, aanwijzen anders, waar ze moet stemmen. Anders moet ze gewoon jouw machtigen en dan stem jij wel voor. Ja, maar... ja, Maar hij mag niet verloren Nee, Nee, nee, nee, ze moet zelf stemmen. Ik ga daar echt op tijd mee beginnen en echt regelmatig met haar zitten praten. En dan zeg je, en nu zit hij hier, ik ga je nu vertellen over deze politiek ja. en straks over die. Ja, ik en het wordt het niet zou verkleurd. toch wel... Dit is, heeft uh, iets met uh, buitenlandse mensen, die vindt ze wel interessant, maar die vallen er ook on ontzettend veel lastig. Echt, dat is niet te geloven. Het is een mooie dame, dat vind ik. Zij is ook de mooiste da dame ter wereld. Dat is je eigen dochter, dat is altijd zo natuurlijk. En mijn zoon ook natuurlijk. Maar uh, dan loopt ze ergens. en uh, ja, Als ik erbij loop, dan hoor ik geen opmerking. Maar als zij samen met een andere vriendin lopen... ze zoveel opmerking en het zijn vaak <laughs> alleen maar buitenlanders. Die treden toch sneller in contact. Soms leuk, maar heel vaak ook niet zo leuk. Hey, schatje. Niet zo irrit ja, irritant. Hé hey, schatje, hey, schatje ziet je er mooi uit. Heb je je zo mooi gemaakt voor mij? Ja, met dat is grappig. allemaal. Leuk bedoeld. maar na één keer weet je het wel... en na twee keer weet je het helemaal zat van... Nou goed, je begrijpt dan. Het loopt tegen uh, acht uur. Negen uur is het alweer. Negen ja. uur al Heb jij weer. nog iets? Ja, ik heb zeker wel wat. Ja. Er is een, uh, we hadden het over uh, kinderen, moederliefde, etcetera, vaderliefde. Maar ja. Een Oekraïnse dame <coughs> die zit nu zelf in de cel. Want ze heeft een poging gedaan om een tunnel te graven naar haar gedetineerde zoon. Oh, wat mooi. Ja, ja. Want Die, ja, Jan, die ja, ja. had dus een levenslange celstraf uit wegens moord. Oh, dat is en, minder. Uh, ja, dat was iets minder. Maar ja, ja die vrouw die ging dus inventief te werk. Ze huurde in het zuidoostelijke stadje Zaporizhia een woonsteen in de buurt van de gevangenis. Ze kwam overdag haar huis niet uit. Werkte enkel s'avonds. En ze gebruikte een stille elektrische scooter. En reed daarmee naar een veld aan de zwaarbewaakte gevangenis. En, uh, Zo. Op drie weken tijd had ze met eenvoudig gereedschap al 10 meter tunnel gerealiseerd. Nou, dat is wel een stoer Het is echt een stoer ja. uh, onge Ongelooflijk gewoon. Die, maar ja, van... het is niet gelukt. Ze hebben op tijd uh, Ze had wel in die, in die tunnel dood kunnen gaan gewoon. Het is het instorten. Ja, nou, maar is... wil je dit niet meer doen, blijf je wel zitten. was onder de indruk. Ja, dat snap ik. Nou ja, goed, echt bevlogen. En dat soort bevlogen mensen hebben we nodig. Alleen voor andere zaken. Niet voor dit soort zaken. Maar goed, je doet misschien veel om je zoon je en je dochter. Stijgen voor je zoon. Ja, zo hoor ik het. We spreek je zo in deel twee van dit radioprogramma. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...